Straks in het uh, volgende uur moet je niet te hard rijden als je in de auto zit. Nee, dat lijkt me niet verstandig in ieder geval. Want nee. uh, er staat iets klaar nou voor de echte, echte fans om je vingers bij af te likken in ieder geval. Het heeft iets te maken met het ziekzoort soort wat wij al heel erg leuk vinden. Ongeveer... Mada! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 CDA-fractievoorzitter Verhagen zal zaterdag volgen wat PVV-leider Wilders zegt in New York. Huh? Wilders is van plan om bij Ground Zero te protesteren tegen de bouw van een islamitisch centrum. Verhagen zei vanavond dat het Wilders vrij staat om te zeggen wat hij vindt. Maar indien nodig zal ik er als minister van Buitenlandse Zaken en CDA-fractievoorzitter afstand van nemen als ik het er niet mee eens ben. Eerder vandaag zei VVD-leider Rutte dat hij niet naar de speech zal kijken en dat hij zich er ook geen zorgen over maakt. Als Wilders de komende tijd te ver gaat in toespraken... dan zullen VVD en CDA daar hard afstand van nemen. Maar daar moeten we een beetje ontspannen mee omgaan, zei Rutte. Frankrijk is niet van plan te stoppen met het uitzetten van Roma-Zigeuners. Het land legt de resolutie van het Europees Parlement naast zich neer. De Franse minister van Immigratie spreekt van een politieke maatregel. In de resolutie staat dat het collectief uitzetten van Europese burgers... in strijd is met de EU-regels. Frankrijk stuurde dit jaar al honderden Roma terug naar Roemenië en Bulgarije. De uitzettingen zijn onderdeel van het strengere veiligheidsbeleid van president Sarkozy. Volgens de president waren de Roma illegaal in Frankrijk en veroorzaakten ze veel overlast.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 Het weer vanavond geleidelijk overal droog en in het zuiden nog kans op een bui. bui. Vannacht kans op mist en minima rond de 12 graden. Morgen wisselend bewolkt en zonnig, maar plaatselijk ook een paar buien. Middagtemperatuur 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhits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 zijn wel uit je plaat gaan nummers, hè, die je net gedraaide. Wow! Eerst Slayer, War Assemble en nu Polbeat. Boozer. Ja, en die jongens komen uit uh, Scandinavië. Of all places. Uit het land van Denemarken, waar ze ook met een minderheidsregering werken. En die gesteund wordt, <laughs> getoogsteund wordt door een rechtse uh, partij. Maar goed, zover zijn wij nog niet in ieder geval. Dat we nou maar eerst afwachten wat daar nou uh, uh, zaterdag, uh, of wat is het, zaterdag uh, gebeurd, En dan spreken we elkaar na. Maar goed, uh, daar gaan we niet bez bezighouden met politiek. Volbied, Waar ken je ze van, uh, Menno? Van muziek, nee. Ja, tuurlijk. Maar, nee, ik neem aan. Festivals bezocht. Noem maar op. Ik heb ze gezien in 2007 ooit op een festival. Uh, Fields of Rock was dat. Mm -hmm. um, ze bevielen me, zeg maar. Ja? Toen hadden ze net dit album uit. en uh, Het was een, een knalstijn, zeg maar. Uh, stonden ja. op het podium. Zwaar getatoeëerd natuurlijk. Een zanger. Uh, stonden ze gewoon lekker te rocken. Ze waren nog niet heel erg bekend. Het was ook het kleinste podiumpje. Oh. Want uh, in die tijd heb ik ook een foto gezien. Uh, uh, een grappig Slayer, een Volbeat is dus weer een mooie combinatie ervan. Ja. Ik ging naar Slayer laatst. Ja. Ik stond daar vijf minuten, uh, uh, vijf minuten voor de show. Kerry King was ziek, de gitarist. Ging niet door. Uh, show gecanceld. Stond je in Tilburg met je goede gedrag? Ga je een kroeg opzoeken om daar een beetje je verdriet weg te drinken. Ja. Zo gaat dat. Dus kom je in een kroeg binnen. Dat heette The Little Devil. Dat ja. was in Tilburg. Ga erheen, ga erheen. Mooi café. En ik kom er binnen en ik zie platen gehangen op de muur van live concerten. Dus er waren wel live aan het spelen. Toen ging ik op hun site kijken. Toen heeft Volbie daar gespeeld, gewoon in 2006. Die gasten verkopen nu een Heineken Musical uit. Ja, Dat we, is zo, toch? Dat vind ik echt cool. Ja. En die hebben dus gewoon in een een of andere Tilburgse stamine daar uh, in 2006 een beetje weg uh, staan spelen. Ja, ja nou, dat kan niet ja Dan is het wel heel hard gegaan met, met deze metalband uit Denemarken. Dus dat, uh, dat kan bijna niet anders. Zou uh, Jan Smeets ze ook al opgemerkt hebben? Van ja, ja, ja, ja, zeker. Hebben vorig hebben ze hebben voor 2009 gespeeld op het hoofdpodium. Ja, dan dat zal me niks verbazen in ieder geval. Want daar hoorden ze wel thuis, eerlijk gezegd. Maar Slayer, daar begonnen we natuurlijk de mee. De recensies waren niet zo heel goed van die show, hoor. Op, op, op uh, Pinkbop. Een... Van 2009, van ja, ze vonden het een doorsnee show. Niks uh, spetterends aan. Uh, uh, Clichématig. We uh, ah, won een nou, Johnny Cushion. Nou. Dat soort dingen. Ach, oh, flauwekul. Uh, voor de echte doorgewinterde metal-fan is dat natuurlijk. Allemaal Larekoek. Uh, we worden natuurlijk Slayer. Daar begonnen we dus mee. Dat is een beetje gaspedaal in trappen, noem maar op. Nou, ik wil nog even. Je is eigenlijk mm. heel stiekem toch nog even doorgaan op Volbied. Oh, toch? Ja, uh, Volbied heeft Slayer? namelijk. Nee, Slayer oh. is weinig nieuws over. Behalve okay, dat ze nu Curry Kung en de sproeipoers heet. Uh, oh, oké. Okay. Nou goed, gaan we verder met uh, Volbeat. <laughs> ja. ja, Want je hebt nog meer over Volbeat. Ja, ze hebben namelijk nou, net een nieuw album uit. Oh. Zetten we de achtergrondmuziek even uit. Dit ja. is een preview van het nieuwe album: Vallen heet het nummer. Op uh, de Rock'em Ring gespeeld 2010. Bobby! Dit is. Dit zijn ze live. En dat is anders. Zo. Rustig. Oh, like so Mag jij even je mening eraan geven zo, ja? Bye. Eén minuutje, nieuw nummer vol, You left to away by the look. So many things I should have But in your mind you knew it well Holding on to what I got, love But they still say something zijn ze dus. Nou, Spatzuiver dus. Over concerten gesproken. Um, vorige week hadden we gehoord dat jij um, bij een concert van een aantal... Nou ja, het, uh, het zijn hiphoppers met een behoorlijke harde, harde insteek. Of, huh? ik, ik bedoel, het uh, is, is, is hiphop, maar wel op een harde leest uh, geschoeid. Oh, oh, volgens je mij weet welke, je? Ja. Ja, precies die. <laughs> Afgelopen maandag in de Heilig Music Hall. Jeugd, wat was het goed. Hierna een concert review. Over wie hebben we het ook alweer? De biscuit. Zodoende word je heel moe live. Jezus. Ja, er waren zoveel fuck ups dat, uh, dat je er allemaal gek van wordt in ieder geval. Uh. Limbiscuit Het... met Hotdog. Begon dus ook mee afgelopen Heineken Music afgelopen maandag. Knallenstijn. Jeumig. Het, vanaf noot 1 ging ongeveer de hele Heineken Musical omhoog en naar beneden. Ja. En dat stopte pas bij een laatste nummer, Faith. Toen was het over. Ja, maar... Het is gewoon één brok energie geweest eigenlijk. Jemig. Waar. Ik was helemaal bezweet, moe. Uh, ik heb nu nog pijn in mijn schouders van het springen. <laughs> dat is geweldig. Bij Take a Look Around moest iedereen op de grond gaan zitten. Dat, dat moest ja. normaal zeggen. Dat konden ze ook heel standaard aan. Zeg maar, gast zit op de grond. Ja. Maar iedereen zat al, want iedereen wist al wat er ging gebeuren. Dat is wel heel jammer. Ja. Ze doen het wel vaker, dat trucje. Maar ja, daar zijn ze limbiscats voor. Daar ja. doe je het al vaker voor. Ja. Ja. Iedereen moest zitten en op een gegeven moment met die climax van Take A Look Around. Ja. Zo, dan ging iedereen los. Oh, springen tegen elkaar aanbuiken en zo. En we stuff ervan. Het was dus eigenlijk een beetje een soort pogo, maar dan de hele Heineken Musical stond een beetje de pogo, of niet? Ja, een pogo, hoor. nou, een en al pogo. Weet ja. je wanneer nou, het allergrootste climax, wanneer dat losging? Mm -hmm. Moet ik me heel snel even opzoeken. Uh, Volgens mij is het hier. Dat is hem hoor. Breakstap. Dit. Dan moet je je zo voorstellen, ja? ja. Er staat een hele Heineken Musical, wordt geladen, geladen, geladen. En hij staat ook in het publiek op de barrières. Met die, met die microfoon erop. Fans onder hem en dan op een gegeven moment de hele Heineken Musical. Ja, komt hij. Break your fucking face tonight. Give me nou, ik kan je zeggen hoor, iedereen ging los. Ja, dat geloof ik graag. Um, overigens. We hadden dus in het vorige uur Korn in het uh, programma zitten. Maar daar ja. hebben deze jongens ook wat mee te maken. Want Fred Durst, die ontmoette ergens in uh, midden jaren negentig een aantal leden van de band Korn. Toen zij in een show speelden in de buurt van Jacksonville. Dus, uh, en dat klopt ook wel, want uh, in een van de videoclips is een van de leden van Korn, ik geloof, zelfs de zanger van Korn uh, te zien. In Breakstof. In, uh... in Breakstof, ja. In dit nummer. Dus. En daar was ook zelfs MM uh, in te zien. Ja, ook die. Ook in dit nummer. Ook in dit nummer, ja. Ha. Dus wat dat gaat, uh, is Fred Durst uh, van alle markten thuis. Uh, leuk is trouwens ook om te melden... dat een veelvoud van uh, al die mensen die begonnen zijn in 1995... nu weer allemaal op het oude nest terug zijn gekomen. Fred Durst, uh, Sam Rivers, Wes Borland, DJ Lethal... ja, die is er van 1996 bijgekomen... en John Otto, de drummer. Uh, 2009 zijn ze, hebben ze de koppen weer eens even fijn bij elkaar gestoken. En duidelijk, ja, als je de Heineken Musical... Plat krijgt, dan doe je het natuurlijk niet verkeerd. Wel, een kritische nood moeten we natuurlijk ook kraken. Is het nog steeds veel van hetzelfde? Nog steeds. Dat dacht ik al. Maar wist je wat? Vroeger ja. hadden ze ruzie, hè? West Borland en. Uh... Fred Durst? Ja. Nou, toen, die... toen zeiden ze tegen elkaar. Your face <laughs> oh, sorry. Ja, ja goed, uh, het kan. Maar uh, juist als je veel ruzie krijgt, uh, dan. Ontstaat er natuurlijk ook iets. Men, een goede donderbui zuivert de lucht, zegt men. Dus dat zou waarschijnlijk ook wel van toepassing kunnen zijn op Fred Durst en West-Borland. West-Borland is die gek met die uh, rare uh, maskers op zijn harses. Want dat is West-Borland. Dit keer zag je, je dat er ook, ook weer. Neer? Prachtig huis. Ja, met uh, ah, uh, met Vieren aan zijn voeten, zijn hele lichaam zwart geschilderd tot aan zijn neus. En dan de rest wit. Leek of hij er een hele grote capuchon aan hebt. Yeah. Genoeg lult, genoeg gaan We gaan weer muziek draaien. This is our time. Play het fucking loud! Finally, there's an alternative. Ze helden hier bij ZFM. Bij Alternative FM. We hebben het natuurlijk over Third Machine. We hebben het een nummer Core of the Machine. Ja. Dus hebben ze hebben iets met Heavy en Haarlem. He. Iets ja, met heavy, pound en heavy, dat soort dingen. Heavy uit Haarlem. Uh, ja, Pound speelt niet. En King Nitro ook niet. Third Machine wel. Maar ook Bivak. 18 september in het patronaat. Dus op een zaterdag. Dus uh, voor het geld hoef je... En if. Ethereal komt ook, ja. <laughs> dus ook daar zijn de, de mannen te zien. Dus uh, het zijn er drie. Dus uh, Third Machine, uh, Bivak en Ethereal. Dat zijn uh, de namen die, uh, die dit jaar het uh, affiche uh, prijken. Of tenminste in ieder geval voor de derde uitgave, Heffie uit Halem. Want eerder dit jaar uh, was het ook al zo'n uh, zo editie. Maar toen was dat helemaal in het vroege, vroege jaar. 9 januari, toen, toen traden wel uh, Pound en King Nitro op. Samen met Third Machine. En uh, ja, Third Machine organiseert dit meestal. John Ruiter zit daar uh, heel erg sterk achter. En dat is om natuurlijk uh, ook een beetje die muziekcultuur aan de man te brengen. Ik denk dat dat uh, een beetje de, de achterliggende reden is waarom ze dit dus doen. Nou, uh, zoals gezegd, 18 september dus. Dat is volgende week zaterdag. Kun je dus uh, je hart uh, ophalen. Er wordt uh, veel gedouwd en veel getrokken. Maar dat heeft natuurlijk allemaal een... Uh, ja, leuk kantje, want uh, als je een echte metalhead bent, dan uh, word je natuurlijk uh, aan alle kanten heen en weer geslingerd. nou is er zelf getuige van geweest, want ja, als je bij Limp Biscuit bent geweest, en je hebt nog last van je schouders, dan heeft dat natuurlijk allemaal <laughs> wel daarmee te maken. Break your fucking face tonight, ja. Yeah. Hebben we nog uh, iets heavies, want het is natuurlijk uh, de donderse donderdag, dus het zal haast wel dat er nog wel wat uh, klaar moet staan, denk ik, toch? Of niet? Oh... Ken je niet? Ken je dit? Ken je wel? Moet ik even nadenken? Met The Discovered Radio. You know, her life was saved by rock and roll. Who are you to wave your finger? You must have been... Is dit goed jongens, Jeugd Tool de part van het laatste album 10.000 Days en dit is muziek. Ze komen in 2011 als het goed is terug met een nieuwe album, tenminste als hun cyclus van de afgelopen 20 jaar nadoen. Om de vijf jaar een album, 2006 was de laatste, 2011 de nieuwe. Dus laten we het hopen, mei 2011, daar zien, zet ik mijn geld op voor het nieuwe album van Tool. Ik kan niet wachten! En het is ook inderdaad uh, heel erg prettig om even naar te luisteren. Tool, ja zeker weten dat ik dat ken. Maar dan heb ik het uh, over uh, lang vervlogen tijden dat, het, uh, dat ook de VARA nog wel eens uh, met een actief radioprogramma was be bezig geweest. Ja. Kijken of het werkt. Oeg, hè, ja het klinkt echt blikkerig. <laughs> ja dat klinkt inderdaad blikkerig. Oeg, hè? toen... Toen het toch 1445 was, was, was, was jou ja, jouw meisje er toen naar Sarah, Vara, de vereniging amateuristische radio omroep. Uh, nee, op iets anders. arbeiders. Arbeiders. Ah, maar dat je eraf. Maar goed, uh, ik weet wel dat het, uh, dat het uh, in, in die periode, dat ik ook met Tool kennis maakte. En dat is nog niet eens zo gek lang geleden, want dan praat ik over een jaar of tien terug. Dus, meer dan tien. Vijftien. <lacht> Ja, 15 oh, jaar terug. 15 jaar terug. Ah, oh, 15 jaar. Terug. Ah, 20 jaar. Uh, nee, nee, nee, het is 697, die kant uit. Het is eind jaren 90 zo'n beetje. Toen heb ik uh, kennis gemaakt met deze tool in ieder geval. Dus het is niet helemaal vroeger. Als je het echt over vroeger hebt, dan moet je het over, uh, over die, uh, begin van de jaren 80 uh, gaan praten met op uh, bands. Waarvan we er al een paar hebben gedraaid: Iron Maiden en Metallica. Dus, Straks nog meer klassiekers, maar nu een actuele plaat. Het laatste album, Lieben is voor Aladdin. Ja, heb je ja? <laughs> ja. een Ramstein? over Ramstein, ja. Wiener het een nummer wat wij nog niet hebben gedraaid in deze uitzending. Wordt het hoog tijd? Bij deze. Kom met mij, me. kom op mijn Schloss. Daar wordt het Spaas in diep Leise, leise, Wollen we zijn, de ogenblik van tijd bevrijd. Ja, dat paradies liegt unterm haus. Die Tür fällt zu, Das licht geht uit. Seid ihr bereit? Seid ihr soweit? Willkommen in de Army of Me, klon. Nou, voor natuurlijk Ramstein met de winnaar bloed. Die ging trouwens over Jozef Frietzel. Is ja, je dat ja? Uh, ja, daar had ik wel zo'n vaag uh, vermoeden van dat het daarmee uh, mee te maken heeft uh, in, dat, in dat verhaal. Dus uh, Laatste 10 minuten alternatief FM. Uh, overigens, over Ramstein gesproken. Uh, Ramstein uh, werd door een aantal critici toch beticht van neonazistische sympathieën. En dat had te maken met de originele koffer op het album Herzeleid Die toen uh, in het begin niet werd gebruikt, maar later toch een keer werd. Ze staan allemaal ja, misschien... met een onbloot bovenlichaam uh, voor een zonnebloem. Ja. En wat, uh, ja, dat, het, het heeft uh, vooral te maken waarom mensen dan op het verkeerde been worden gezet. Omdat een tekst te gaan over macht, religie, militarisme, seks en sadisme. Nou, bij dat nummer uh, sadisme uh, is dat bij het laatste nummer wel heel duidelijk uh, uh, te horen geweest. Dit... Uh, doet mij toch mijn linkerhart uh, of mijn linkerhart uh, in mij, hoewel ik rechts ben, uh, zeer snel slaan. En dat heeft alles te maken met, uh, met wat hier in Nederland zich afspeelt. En wij mogen niet in slaap vallen. Wij moeten waakzaam zijn. Daarom dit nummer van Raids Against the Machine. They load the Clinton army color, they said they pack the nine They fire it at prime time, time. The sleep and gas every homer like trash, And motherfuckers lost their minds Just victims of the in-house drive-by They say don't you say how? Ja, met het onmiskenbaar stemgeluid van Zack de la Rocha. En ze waren al eerder dit jaar in het Gelderdoom. waar jij niet uh, bij was. Dat valt me een beetje tegen, maar goed. Uh, heel even voor de mensen die toch een uh, wat links georiënteerd hart hebben. Uh, ik heb een, bij mij klopt hier een klein beetje links. En toch ben ik rechts. Uh, waar we de linkerkant in omdat uh, ik met een uh, toch een onverlaat als Geert Wilders uh, liever uh, het land uit heb dan dat ik hem hier in het land heb zitten. En waarom zeg ik dat? Wie is Geert Wilders? Wie zijn de mensen die op hem stemmen? Hoe komt het dat, dat hij zo succesvol is? En wat zegt het voor ons? Nou, als je dat allemaal wilt weten, kijk dan zondag op Nederland 2 naar Wilders the Movie. Dus dan kun je meteen weten hoe het uh, erbij zit. Ik heb gelijk mijn statement gemaakt. Ik heb ook een vrijheid van meningsuiting. En ik ben het er niet mee eens. Klaar. De laatste nummer hier op de donderdagavond. Volgende week zijn we er weer. Alice in Chains woord van het Almond Dirt. Om af te sluiten. Ik wat rusten.